Uur. Het woord opmerkelijk ga ik niet meer gebruiken hoor, bij Donald Trump... maar hij lijkt toch ineens verder te willen gaan dan de Republikeinen... met beperkende regels van het wapenbezit in Amerika. Hij kwam daarbij tegenover Steve Scalisi te staan... en dat is een prominent Republikein, die wil niet zo ver gaan. Scalisi, de man die in 2017 zelf neergeschoten werd. Winfried Baijens. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Ja, die Scalisi werd in Virginia neergeschoten op een basketbalveldje. Dat weet u misschien nog wel door een man die tegenstander was van Trump en de Republikeinen. Scalisi lag ook een tijdje in het ziekenhuis. Is nu Wip, aanvoerder van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. En probeert nu dus Trump wat af te remmen als het over wapens gaat. Werk en privé gescheiden houden of zo. Dat moet het dan zijn. 1 maart 2018 is het vandaag. Fijn dat u luistert. Twee apps komen dit uur langs: eentje voor ons allemaal, één voor de Kaamzorg... En terroristen zeggen sorry en de slachtoffers vergeven hen. Dat zometeen. Eerst het nieuwsoverzicht. En krijgt u natuurlijk van Elisabeth Steins. Goedemorgen. Goedemorgen.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 En de finale van de kvb beker gaat dit jaar tussen Feyenoord en AZ. De Rotterdammers versloegen in de Kuip Willem II met 3-0. Berghuis van Persie en Vilena maakten de doelpunten. In Alkmaar was AZ te sterk voor FC Twente. Het werd daar 4-0 met onder meer twee goals van Idrissi. De finale in de Kuip in Rotterdam wordt gespeeld op zondag 22 april. Het weer dan nog. De temperatuur ligt rond de min 8 graden. Daarbij staat een matige tot harde oostenwind. Vandaag is er ruimte voor de zon en ligt de temperatuur rond het vriespunt. Bij de ANWB zit deze ochtend Wijnand Zwaan. Goedemorgen Wijnand. Goedemorgen Ja, Het is dus, uh, opletten op de weg. Het waait hard. Dat levert dat probleem op? Nou ja, indirect wel. Want op zich uh, verwachten we vanmorgen niet zo heel veel problemen. Omdat het nog steeds voorjaarsvakantie is. Ja. En het is verder droog. Maar ja, um, indirect hebben we wel een probleem door de kou op de A12 Den Haag-Utrecht. Want de weg is in beide richtingen dicht bij Den Haag-Malieveld. Er is daar een waterlekkage en uh, dat stroomt over de rijbaan. Een je voelt hem aankomen. Dat is helemaal bevroren. Het is één grote ijsplaat geworden. Oh, nee. Dus het verkeer kan Den Haag niet in of uit. Omrijden kan via de N14, de Noordelijke Randweg van Den Haag. Het NOS Radio 1-journaal. Een proef met een app in de kraamzorg... moet de administratieve lasten voor de kraamverzorgsters flink verlagen. Via die app kunnen ouders aangeven hoe lang de kraamverzorgster heeft gewerkt. En die informatie komt dan meteen bij de zorgverzekeraar terecht... die de kraamverzorgster dan ook direct kan uitbetalen. Het is een proef met blockchain-technologie... van het Zorginstituut, Zorgverzekeraar VGZ... en drie kraamhulporganisaties. Christiane Gandrino is kraamverzorgster. Mevrouw Gandrino, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de winst zit hem dus in de hoeveelheid administratiewerk... die u nu heeft. Hoeveel tijd ja. bent, bent u kwijt dagelijks? Ja, dat, dat kan verschillen uh, tussen tien minuten... tot uh, misschien drie kwartier, een uurtje per dag... Maar dat gaat om uh, uh, alle uh, papierwerk die we per dag moeten doen. Dus niet alleen de uurregistratie. Ja. Um, uh, u, u bent dan blij met deze app, neem ik aan? Ja, zeker. Kost, uh, of tenminste, het, uh, ja, het kost veel minder tijd dan, uh, dan nu. Ik ga ook even praten met Arnold Moerkamp. Die is van het Zorginstituut en hij heeft deze app laten ontwikkelen. Meneer Moerkamp, ook goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, waarom was het nodig? Nou ja, sowieso natuurlijk, omdat wij denken dat blockchain-technologie wel de technologie van de toekomst is. Maar inhoudelijk vooral omdat het bijdraagt en mogelijkheden schept om cliënten dezelfde regie te geven. Dat is een heel belangrijke. Nou. We zijn net al, de administratieve lastenverlichting uh, die het uh, mogelijk maakt. Uh, en ja, het, gaat, het is hele snelle verwerking en het is veilig. Ja, uh, waarom is daar blockchain technologie voor nodig? Uh, wat maakt het verschil? Nou ja, blockchain technologie is, is eigenlijk een keten van, uh, van individuele transacties... Uh, uh, en de informatie is opgeslagen in een, in een netwerk uh, van computers. Er hoeven geen bestanden meer heen en weer uh, geschoven te worden. En bovendien, het is uh, onveranderbaar zonder uh, toestemming. En daarmee dus ook uh, heel veilig. Onveranderbaar zonder... Uh, niet veranderbaar zonder toestemming. U bedoelt ja. uh, dat niet zomaar Althans, iemand kan... kan... Niemand kan zomaar uh, de, de, de gegevens veranderen. Dus... Uh, we hebben nu vaak met hack problemen te maken... als ergens centrale bestanden bestaan. Dat kan dus niet meer. Nee. Blockchain-technologie is niet hackbaar, zegt u? Hallo? Hallo? Ja, ik vroeg aan u ja. of blockchain-technologie niet hackbaar was... Uh, blockchain technologie is, uh, is, uh, is misschien hekker, maar je kunt, niemand kan iets met die data, omdat je niet individueel uh, iets kunt veranderen zonder dat dat uh, opgemerkt wordt, omdat het in een netwerk van computers is opgeslagen. Ja. Okay. Wat is het voordeel voor het Zorginstituut? Nou ja, uh, Ik bedoel, voor de cliënten hebben, weten we, uh, dat is handig, ze kunnen in inzage hebben uh, en kunnen ook ja. direct betaald worden, maar waarom doet het Zorginstituut dit? Nou ja, het Zorginstituut uh, doet dat omdat uh, wij sowieso natuurlijk uh, de, in, de, de, de, de reden zijn waarom er veel administratie uh, ook op kwaliteitsgebied uh, wordt geleverd. En ook wij uh, het belangrijk vinden dat de lasten daarvan uh, zo laag mogelijk zijn. En bovendien, we hebben een heel belangrijke taak op het gebied... van de informatievoorziening en de regie van de eigen burger. Van de burger. Uh, en uh, ook daar kan de blockchain technologie aan bijdragen. We stipten het uh, al eventjes aan, maar hoe zit het met uh, de privacy van de patiënt? Nou ja, de cliënt die beslist uh, uiteindelijk. En natuurlijk is dat binnen de kaders van... Uh, uh, nou ja, waar de transactie plaatsvindt. Dus als een cliënt uh, uh, uren moet uh, uh, krijgen. dan moet hij daar ook natuurlijk verantwoording afleggen. uiteindelijk aan uh, de verzekeraar. Dus dan kan een verzekeraar dat ook zien. Maar dat is nu ook zo. Dus dat is niet anders dan, uh, dan zo dadelijk. Ja. Mevrouw Gandrino, um, ik kan me voorstellen dat het heel prettig is als u gewoon sneller uitbetaald krijgt. Is dat ook het, uh, het effect van deze app? Ja, dat zeker. Uh... Ik verwacht dat dat dan ook uh, sneller gaat. Dus dat ik niet uh, per se op het op eind van de maand hoef te wachten daarvoor. Mm -hmm. Ik weet niet hoeveel, hoe dat eigenlijk werkelijk gaat gebeuren. Mm -hmm. Maar uh, ik verwacht dat dat niet meer nodig is... om extra controle uh, via de kantoor en de zorgverzekering te ja. worden. En, en ouders, die krijgen dus ook meer regie. Hoe reageren die? Ja, die vinden het wel heel positief en heel prettig om ja, zelf te kunnen zien... van nou. Uh, hoe zitten de uren en, uh, en uh, wordt het wel goed ge gestuurd naar de zorgverzekeraar en alles. Ja. Heeft u hem eigenlijk al mogen proberen, de app? Ja, zeker. Ik heb uh, afgelopen weken bij een gezin gewerkt die ook meedeed met de blockchain. En uh, ja, het ging heel soepel, ja. heel uh, fijn. Oké, okay. Meneer Moerkamp, u hoort het, het moet wel uh, snel uitbetaald worden. Hè? Kunt u dat beloven, kort nog? De techniek is in ieder geval snel. Dit is nog een proef, daar gaan we heel veel van leren, hopen we. En uiteindelijk moet het inderdaad daaraan bijdragen. Dank beide, mevrouw Gandrino en meneer Moerkamp. Dank u wel. LOS Radio 1 -journaal. Even terug naar gisteravond. Er is het een en ander voorbijgekomen op radio en tv. Wellicht heeft u het gemist. Daarvoor hebben wij deze dienst voor u. Eerst naar RTL Late Night. Want daar kwam toch een opvallende reactie of mededeling van presentator Umberto Tam. Ik ga stoppen met RTL Late Night. Dat is niet op eigen verzoek. Dat is op verzoek van de leiding van RTL 4. RTL heeft ervoor gevraagd om te stoppen. Omdat zij vertrouwen hebben in een andere toekomst voor dit programma. Ik ben het niet met die beslissing eens. Ik respecteer de beslissing wel. Hij wordt opgevolgd door nieuwsuurpresentator Twan Huis. Tan nog eventjes. Uh, hij is trots op wat hij en zijn team hebben neergezet. Als we uiteindelijk stoppen op 1 juli, want ik ga wel door tot 1 juli... dan hebben we er ongeveer 1080 gemaakt. Was het allemaal goed? Nee. Uh, was het allemaal fantastisch? Nee. Maar was het met liefde gemaakt? Was het met passie gemaakt? Is het met medewerkers gemaakt die er alles voor hebben gegeven? Ja. Radiopresentator Frits Pits zat ook aan tafel. Hij wilde ook nog even wat zeggen. Ik vind het een heel opportunistische beslissing. En uh, ik vind dat de laatste tijd in de, in de kranten... tegenover het programma en tegenover jou een soort hetze is gevoerd... waar ik de rationaliteit geen moment van heb begrepen. Hmm. En het is raar dat we in Nederland voortdurend geregeerd worden... door kijkcijfers en dat de kwaliteit niet meer telt. Ik vind het onverdiend, dus ik ben het met je eens... Maar ik vind je wel ongelooflijk dapper dat je het op deze manier zegt. Ja, na die woorden sloot Tan de uitzending met tranen in zijn ogen af. Gisteravond was ook het spelprogramma 1 van de 8 uit de jaren 70 weer even terug op tv. Een eerbetoon aan Mies Bouwman. Dank u wel. Goedenavond. Allemaal uh, heel hartelijk welkom hier in de zaal en hier uh, en thuis, u daar. Bij uh, de 25ste 1 van de 8. Ik neem aan dat daar vandaan de bloemen. Hè. Ja, uh, bij Jinek zaten gemeenteraadsleden die opvielen vanwege hun campagnefilmpjes. Een van hen was Hendrik van Nellestein, lijsttrekker van Tolbrug-Renen. Toen hij vertelde waar de partij voor staat, werd meteen duidelijk waarom hij ook opviel. Elke verkiezing hoorde de politieke partij praten van er komt een oplossing voor het uh, viele probleem. Maar ze zijn niet in staat om het probleem onder de aandacht... van de juiste mensen te brengen. Ik denk, nou, dan begin ik een partij met maar één onderwerp. De brug. Uh, bij Jinek vonden ze zijn stemgeluid denken aan Candlelight Radio. Jinek vroeg Van Ellenstein daarom ook... om eens zo'n romantisch gedicht voor te lezen. Ons volgende gedicht is afkomstig van Eva Jinek. En draagt de titel Jij. Jij lieve Hendrik, mag ik even met je op de tolbrug spelen? Oké, okay, dat was gisteravond op Radio en TV. Zometeen de voorpagina's van de kranten. Natuurlijk met Riet Petit. Het is uh, kwart over zes, we gaan kijken naar de voorpagina's van de kranten. Elisabeth. Trouw en de Volkskrant openen met analyses van de nieuwe ruzie... die is ontstaan tussen Brussel en Groot-Brittannië over de brexit. Gisteren presenteerde Brussel de ontwerptekst van de zogenoemde scheidingsakte... een uitwerking van het akkoord dat in december al werd gesloten. En dat leek een saaie bijeenkomst te worden, schrijft de Volkskrant... maar de boel ontplofte toen Londen de tekst hoorde. Het pijnpunt is Noord-Ierland. In de uitgewerkte tekst staat namelijk dat per se moet worden voorkomen dat de brexit leidt tot een harde grens... tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland. Noord-Ierland zou dan bij de EU-Douane-Unie blijven horen... hoewel het Brits is. En volgens me bedreigt dit scenario... de constitutionele eenheid van Groot-Brittannië. En in Londen werd zelfs door sommigen gezegd... dat Brussel op deze manier Noord-Ierland probeert te annexeren. De 25 grootste gemeenten in Nederland... hebben de afgelopen vijf jaar... bijna 2000 mogelijke integriteitsschendingen... van bestuurders of ambtenaren onderzocht. En in meer dan de helft van de gevallen... werd ook echt een overtreding geconstateerd. Dat blijkt uit onderzoek van de NRC. Het gaat dan vaak over fraudezaken... zoals gesjoemel met declaraties, omkoping en diefstal. En in mindere mate ook over ongepast gedrag op de werkvloer. Uit het onderzoek blijkt dat Rotterdam en Amsterdam... de meeste integriteitschecks uitvoeren. De gemeente samen deden meer dan de helft van alle onderzoeken in de afgelopen vijf jaar. De grootste vakbond van Nederland, FNV, verliest in een moordend tempo zijn van oudsher oppermachtige positie aan de CAO-tafel. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Ongeveer anderhalf miljoen werknemers vielen de afgelopen drie jaar buiten de invloedssfeer van de vakbond. doordat hun werkgevers mega-akkoorden sloten met de Tweede Bond van het Land, CNV. Dat blijkt uit cijfers van werkgeversorganisatie en cao-specialist AWVN. Het komt er volgens het FD in feite op neer... dat vakbond FNV 30 van zijn marktaandeel kwijt is geraakt. En door de inzet van meer internationale treinen... kan Lelystad Airport overbodig worden. Het Nederlands Dagblad schrijft over een plan van ingenieur Bart Donners... Volgens hem gaan er dagelijks 130 vluchten naar bestemmingen... die ook prima met de trein te bereiken zijn, zoals Brussel, München en Londen. Daarvoor zou niet eens extra spoor moeten worden aangelegd... maar wel moet er worden gekeken of er genoeg capaciteit is op drukke knooppunten. Door de vluchten op korte afstand te vervangen door treinreizen... heeft Schiphol minder vliegbewegingen nodig... en wordt Lelystad Airport dus onnodig, stelt ingenieur Donners in het ND. Dat zijn de voorpagina's. En dan is er een ijsbaan bij Den Haag, Wijnand. Ja, en die ligt midden op de A12. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De weg Den Haag-Utrecht is nu in beide richtingen dicht bij het Malieveld. Er is daar een lekkage in de buurt van die A12. Dus voorlopig moet het verkeer omrijden via de noordelijke randweg van Den Haag, de N14. Op de A16 Breda-Rotterdam staat Ville bij de Van Brienne noordbrug nu 4 kilometer. Met daar zo'n 10 minuten vertraging. Gaan we gelijk naar Martijn van der Zanden, onze verslaggever van dienst deze ochtend. Martijn, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, ja, gisteren zat je op Ameland, kan ik me nog herinneren. Nu onderweg naar. Ja, wel ook iets met het weer. Ik weet niet of jij na het Radio 1 nog even denkt om te gaan schaatsen. En zo ja, dat je je dan afvraagt, waar zal ik dat eens gaan doen? Nou, Erik Eckel die deed al een aantal winters geleden in ieder geval wel. En toen ging hij op internet kijken, de logische plek zou je zeggen. Maar hij kon geen goede site vinden waar hij op natuurijs kon schaatsen. Dus toen dacht hij, nou, ik ga er zelf maar een bouwen. En inmiddels is zijn site uitgegroeid tot een van de grootste... wat betreft de schaatsen op natuurijs. En nou ja, deze dagen is het natuurlijk drukte bij hem. Dus ik ga eens even kijken hoe hij dat allemaal bijhoudt. En we gaan natuurlijk ook even kijken bij een mooie plek waar je zou kunnen schaatsen. En dan nog een klein geheimje voor jou. Niet verder vertellen. Hm. Dat wordt nog lachen, want ik kan namelijk niet schaatsen. Oh, oké. Okay. Dat is wel leuk. Maar heb je wel schaatsen bij je? Schaatsen bij. En nee, ook niet. Want ik kwam gisteravond pas heel laat van Ameland. Dus ik hm. ga eens even kijken hoe ik dat, hoe ik dat kan regelen. Maar uh, <lacht> ik ga mijn best doen. Dat, dat, dat wordt nog lachen in ieder geval. <lacht> voor het straks. Martijn, tot, sla tot later. <lacht> Ja, we gaan het hebben over iets dat in één keer opgedoken is op social media. Het gesprek van de dag daar. En dat is de app Vero. Overal dook die app ineens op. Het zou social media zoals Facebook, Instagram en Snapchat moeten gaan vervangen... En dat ook nog eens een keer zonder advertenties. Kortom, reden om daarover te praten met onze tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, goedemorgen. Met een, met een half miljoen downloads in de Verenigde Staten... en commotie hier in Nederland, althans commotie onder een aantal mensen... staat die app ineens op de kaart. Maar, maar ik begreep dat die app al veel langer bestaat. Hoe komt dat zo ineens? Ja, dat is uh, ons als techjournalisten ook niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat er in ieder geval een aantal influencers... zoals we dat noemen, dus mensen die populair zijn... op ma met name Instagram, uh, uh, opeens hebben gezegd... hé, hey, ik ga deze app ook gebruiken, ga je mee. En dat daardoor een balletje is gaan rollen. Uh, en dat balletje is vrij hard gaan rollen, zoals je zegt. Uh, de app uh, heeft volgens mij al 1 miljoen downloads bereikt. Uh, een, een getal uh, waar ze bij Vero zelf ook op focusten. Uh, wat ook meespeelt is dat er steeds meer ontevredenheid is... over hoe Facebook... Instagram en Snapchat werken. Bij Snapchat heet dat een heel ontwerp. Bij Instagram en Facebook worden de algoritmes genoemd. Ja? Ja, en Vero belooft het allemaal niet te doen. Die belooft geen algrippen te gaan bouwen... en gewoon in, ja, in een chronologische tijd volgorde je uh, de berichten laten zien. Ja, en het belooft ook dat uh, informatie die je deelt met, uh, met die app... Uh, niet gebruikt gaan worden voor advertenties. Um, en dat is het toch het verdienmodel voor die sociale media. Hoe, hoe, hoe doen ze dat dan? Ja, klopt. Dat is inderdaad heel vaak het verdienmodel. Nou, wat hierachter zit, deels is dat de maker, de bedenker van deze app, uh, een aardig fortuin heeft. Meer dan 1 miljard dollar. Nou, daar zou hij uit kunnen putten. En daarnaast uh, zeggen de makers van deze app dat ze uiteindelijk een, een, een abonnementsmodel hier aan willen koppelen. Nou, de vraag is of dat werkt, want dat is eigenlijk nooit hoe een, een sociaal uh, een medium werkt. Uh, dus ja, ik weet niet of je echt mag uitsluiten dat ze geen advertenties gaan plaatsen. Ze belooft althans niet te doen, maar het is wel hoe dat vaak werkt. Ik ben er ook gelijk op. Op en um, gisteren nee. om even te kijken, want ik dacht, ik ben toch benieuwd. En ik heb toen ook gelijk een artikel gedeeld van De Tijd, was het volgens mij. Uh, maar jullie hebben er op ja. NWS op 3 ook over geschreven. Want je noemt die eigenaar al eventjes. Daar zijn uh, nogal wat bedenkingen over. Hè? Libanese miljardair, uh, nogal omstreden. Ja. Wat is er met hem aan de hand? Nou, hij, de, de maker van deze app die, die is, is, zoals ik al zei, vrij rijk. Het komt door het familiebedrijf Oger. Uh, het is een bouwbedrijf. Uh, en dat uh, heeft nogal een, een slecht verleden als het gaat om betalen van medewerkers. Uh, waardoor zij, uh, nou ja, in de woestijn moesten leven en, en uh, moesten worden geholpen door de, door de, door de overheid. Uh, dus daar is een aardige controverse omheen. Wat ook nog meespeelt is dat deze app uh, zelf niet zo goed werkt. Uh, ja, en dat allemaal bij elkaar ja, dat roept een hele hoop vraagtekens op. Moet je dan wel van zo'n app gebruik willen maken? en, en uh, dat soort zaken. Dus uh, het is zeker niet zo gezegd... dat uh, deze app zonder meer uh, een staven succes gaat worden. Ik denk dat veel mensen luisteren en die zeggen... ja, al die apps de hele tijd, moet, moet ik dit nou gaan doen of niet? Nando, geef eens even antwoord. Nou, in we eerlijkheid of vraag ik me af of je het moet doen. Want we hebben al heel veel goede social media apps. Je kunt hem proberen. Maar dan wel het achterhoofd dat er best wel wat controverse omheen is. En het kan zijn dat je dus ook binnenkort moet gaan betalen. Als ze nu, want ze wilden een miljoen gratis gebruikers. Ja. Hè? En dan daarna zou je moeten Volgens gaan betalen, toch? Ja, of dat nou echt zo gaat. Of dat ze het weer gaan verlengen, is een beetje de vraag. Ze hebben natuurlijk heel veel aandacht gehad. Maar het, het zou er zomaar op kunnen neerkomen dat jij als, als nieuwe gebruiker straks ook moet gaan betalen. Ja, Het is eventjes de vraag hoe dat gaat lopen. Goed, Nando over Vero. Dankjewel. Voetbal dan. Feyenoord heeft uh, toch nog een kans om het teleurstellende seizoen... een beetje van kleur te voorzien. De Rotterdammers staan namelijk in de bekerfinale. Gisteravond werd Willem II in de halve finales met 3-0 verslagen. Een opgeluchte trainer Giovanni van Bronkorst kreeg de microfoon van Arman Afsarolu onder zijn neus. Het was uh, zeer, welkom, zeer welkom. Natuurlijk na het verlies uh, afgelopen zondag... en de, de fase waarin we inzitten. Ja, was dit gewoon een... Uh... Uh, een een, een, een, een, een wedstrijd die we moesten winnen. En dat hebben we gedaan en daar ben ik heel blij mee. Maak je snel door dat het goed zat?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 Heb je dan nog zoiets van waarom komt het er dan in de competitie niet uit? Um, nou, ik denk dat het verschil, met name in de beker en, uh, en uh, de competitie de laatste uh, ja, paar maanden, eigenlijk, eigenlijk groot is, maar... dat is. Extreem hè? Ja, maar wij kunnen heel goed voetballen. En dat, dat, uh, we hebben ook een ploeg daarvoor. En, en vandaag uh, valt het allemaal goed. En dat moet de ploeg ook vertrouwen geven. En dan moet je wel in de competitie ook gewoon goed gaan spelen, toch? Ja, natuurlijk. Nee, We willen nu dit ook vasthouden in plaats van steeds uh, te pieken en dan weer uh, terug te vallen in, uh, in verlies of gelijkspel. En uh, zaterdag is dat een mooie gelegenheid voor uh, in Breda. Dankjewel. Dat zei dus Giovanni van Bronckhorst. Eerder op de avond plaatste ook AZ zich voor de bekerfinale. Dat is voor de tweede jaar op rij, overigens. Vorig jaar werd er verloren van Vitesse. AZ haalde de finale door FC Twente met 4-0 naar huis te sturen. De analyse van trainer John van der Brom.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 Ja, en dan komen we bij de achterste lijn. Die hebben bijna geen kans weggegeven. Bex die op willen komen, fantastische keeper, weer een nul. Dan hebben we het hele elftal gehad. Ja, kortom, jullie deden het best aardig vandaag. Ja, nee, ja dan is blijft het... Ja. Best aardig, ik vind het wel dat we heel goed hebben gespeeld. Ja, ik probeer het een klein beetje te downplayen. Ja, nee, dat hoeft niet. Die vind... Als goed is, is, het goed. Dat zeg ik ook tegen die jongens. Dus, uh. Nou, finale gehaald. Missie in de competitie? Ja, dan gaan we zaterdag weer op jacht. We zijn... Uh...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 Dat is mooi. En dat zal de komende weken niet anders zijn. Dat zei John van der Brom tegen Frank Wilaert. En de bekerfinale tussen Feyenoord en AZ is op zondag 22 april klokslag 6 uur. Een plaat uit eigen tas. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Het is een uh, Britse singer-songwriter. En hij woont, uh, althans de laatste keer dat ik hem sprak uh, in Nederland, en volgens mij is dat nog steeds zo. En hij heeft een nieuwe plaat uit. Jono McCleary heet hij. En Know who you are at every age. It seems things are addictive too, distinct desire to observe, such, such, behave. to fine Dat is lastig hoor, plaatjes uitkiezen. Want soms dan denk je, zit je in de auto of thuis, zit je te luisteren. Ik denk, ja, het werkt heel mooi, maar ja, op de zender is altijd wat anders. Ja, dat is toch mooi. Hè? Ja, ik vind het ook heel mooi. en uh, Jono McCleary, zo heet hij. NPO Radio 1. Het is half zeven tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. De Amerikaanse supermarktketen Walmart stopt met het verkopen van wapens en munitie aan mensen jonger dan 21. Dat heeft de supermarkt besloten na de schietpartij op een school in Florida twee weken geleden. Gisteren maakte sportwinkelketen Dick's Sporting Goods ook al bekend dat ze de minimumleeftijd verhogen.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 En Humberto Tan stopt als presentator van het tv-programma RTL Late Night. Dat maakt hij gisteravond zelf bekend aan het einde van de uitzending. Hij stopt na dit seizoen op verzoek van RTL. Zelf was hij graag doorgegaan. Twan Huis neemt het stokje over. Hij presenteert nu nog Nieuwsuur. Het weer, het kan vanochtend plaatselijk glad zijn. Verder is het koud en staat er een snijdende oostenwind. Vanmiddag wordt het rond het vriespunt, maar de gevoelstemperatuur ligt veel lager. Er zijn ook al files, Weiland. Ja, en eigenlijk uh, een beetje onverwacht, want het is natuurlijk nog steeds voorjaarsvakantie. En daardoor valt de drukte mee. Maar uh, de kou die. Uh... Ja, daar zien we toch al wat files door ontstaan. Indirect op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat voor de drecht nu 8 kilometer file. Hangen daar ijspegels aan de tunnel. De rechter tunnelbuis is dicht. Iets verderop is een ongeluk gebeurd bij de Van Brienenoordbrug. Daar staat 3 kilometer file. Twee rijstroken zijn afgesloten op de parallelbaan. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Daar is een deel van de Heinen Noordtunnel dicht door uh, ijsvorming. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. En de A12 Utrecht-Den Haag is nog steeds helemaal afgesloten bij Den Haag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 zonder wilde bij geen kers op je taart of aardbei onder je slagroom. Wilde bijen zorgen voor 80% van alle bestuiving, maar worden bedreigd. Daarom organiseert Nederland Zoomt de Bijenwerkdag. Ik, Lodewijk Hoekstra, doe mee met de Bijenwerkdag op 9 en 10 maart. Jij ook? Schrijf je in op NederlandZoomt.nl. U rijdt rustig over de weg. Handen nonchalant aan het stuur. Als er ineens een vrouw naast u in de auto zit... Hey.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 Vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NWS Radio 1 Journaal. Krakers vrij de verre kijker moet op slot. Dat vindt de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het studentencollectief organiseerde een geheime bijeenkomst met Rasme Odda. Dat is een omstreden Palestijnse activist. Ze kreeg in Israël een levenslange gevangenisstraf voor een bomaanslag in 1969. Maar bij een gevangenruil kwam ze vrij... Volgens de studenten had ze niets te maken met de aanslag en is ze een heldin. De VU is geschokt. Wessel Achterhof van de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U neemt nadrukkelijk afstand van die bijeenkomst met Rasme Olda. Waarom? Nou, het, het belangrijkste is eigenlijk, en het gaat niet eens over het wel of niet door laten gaan van die lezing. Wij waren daar niet van op de hoogte. Het was een geheime bijeenkomst. En dat nemen we de, de mensen die de verrekijker beheren zeer kwalijk. Stel dat ze het wel gemeld hadden, had u het dan wel door laten gaan? Ja, die vraag hebben we nooit voor kunnen, voorgelegd kunnen krijgen. En die heeft ons natuurlijk dinsdagavond enorm bezig gehouden. Maar wat wij ons bedachten toen wij ons op dat moment pas konden verdiepen in die dame... is dat dat misschien ook wel allerlei mensen richting de campus van de VU zou trekken... waar we ons zorgen om moesten maken... En dat moest allemaal uh, op het moment dat die lezing ongeveer plaatsvond, uh, moesten die overwegingen worden genomen. En, um, dus de, de mensen die de, ver, de verkijker beheren, die hebben, uh, ja, zijn wel zeer in ons land met de veiligheid geweest. En dat was voor ons dusdanig ernstig. En ook hun reactie daarop, uh, toen wij ze daarmee uh, confronteerden, dat wij uh, uh, het niet meer toelaten dat die ruimte wordt gebruikt zoals het werd gebruikt. U was bang voor een opstootje van voor- en tegenstanders of zo? Nou, het mag duidelijk zijn dat deze mevrouw uh, een uh, niet al te beste reputatie heeft... om het maar netjes te verwoorden. Mm -hmm. uh, ik, daar waren voorstanders heen gekomen. Het was uh, niet ondenkbaar dat er ook uh, tegenstanders heen zouden komen. Uh, het OM heeft uh, online uh, meegekeken. De politie heeft ons geïnformeerd over de lezing, uh, niet uh, de studenten zelf. Yeah. En dat zijn allemaal uh, niet de wegen die wij uh, willen bewandelen. Wij maken ons uh, uh, en wij maken ons op dat moment ernstig zorgen over de veiligheid van studenten en medewerkers op onze campus. Er is niks gebeurd, hè? Of wel? Nee, precies. Het is rustig verlopen. Um, nou, ik zou zeggen, dan hebben we misschien geluk gehad. Misschien hebben we ons overdreven zorgen gemaakt. Um, maar als wij geconfronteerd worden met geheime lezingen op onze campus... Dan, uh, dan, en het verloopt dan toevallig rustig, dan, um, dan houden we het daar niet bij. Er is... Uh, um, er is met de veiligheidsrisico's gespeeld. En ook de houding van de mensen die uh, het gefaciliteerd hebben... deze bijeenkomst, die was dusdanig... dat we niet anders konden dan uh, het stoppen. En dat, dat vinden we jammer. Uh, maar dat is echt de enige uh, wat, we, wat we kunnen doen. Want we hebben geen vertrouwen meer in de mensen die het beheren. Uh, gaat dan het pand gelijk uh, op slot? Hoe grijpt u in? Nee, we hebben... Uh, uh, um, de, de verrekijker heeft er twee jaar gezeten... We hebben altijd goed contact gehad. En we gaan er eigenlijk vanuit dat we op dezelfde weg wel voort kunnen. Ook al is het vertrouwen geschonden. We hebben gevraagd of zij de poel leeg kunnen maken. En kunnen verdwijnen. En ik heb inmiddels wel op social media gezien dat zij daar toch wel anders over denken. Ja, ik bedoel, het is een krakersvrij plaats, hè? Nou, het is zo dat er wordt niet overnacht. Het is een ruimte die, die ze... Um, uh, ja, met toestemming van ons en met goed overleg, uh, wat altijd wel uh, gelukt is... Nee, maar ik bedoel meer, de, de, de, de, de aard van de kraker is nou niet om uh, zonder verzet of uh, nee, uh, om zomaar te vertrekken, denk ik zomaar. Nee, dus nou ja, goed, we gaan kijken um, uh, wat er gebeurt. Uh, we hebben ze in ieder geval gevraagd uh, alle activiteiten verder te staken en de boel uh, op te ruimen en uh, te verdwijnen en we gaan kijken wat er gebeurt... en dan gaan we weer volgende stappen nemen. We wilden graag ook een reactie van de studenten en de krakers zelf... maar die willen niet reageren op de radio. Ze zeggen wel dat er sprake is van censuur, dat zeggen ze op Facebook. Dan blijft toch die ene vraag nog hangen. Stel dat ze het wel hadden gemeld, had u het dan door laten gaan? Want daar heeft u inmiddels over na kunnen denken. Ja, dan hadden ze zich ruim voor tijd bij de vuur moeten melden... hadden ze de antwoord op gekregen en dan hadden ze antwoord gehad... Maar wat was het antwoord dan geweest? dat wel geen censuur gepleegd wordt. Ja, dat weet u... Um, dinsdagavond werd ik hiermee geconfronteerd. Toen wist ik zelf nog niet... Nee, maar, die dame bedoel, wat. maar is zo iemand welkom? Daar, daar ga ik geen antwoord op geven. Omdat, we, uh, omdat wij overvallen zijn. En wij hebben, wij hebben nooit ons dusdanig daarin verdiept. Uh, of dat wel of niet uh, moest doorgaan. Het gaat ons erom. Nou, want nee, dat, dat is duidelijk. door een andere organisatie geregeld. Het is gefaciliteerd door de mensen met wie wij altijd contact hebben. En daar zijn we uh, goed zagrijnig over. En dat heeft geresulteerd tot dat wij ook niet meer verder willen met deze mensen in de verrekijker. Duidelijk. Wessel Achterhof van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dank u wel. De Bali-bom van 2002 was de grootste. 202 mensen, vooral jonge toeristen, vonden toen de dood. Maar Indonesië heeft sinds 1999 een hele serie van dit soort terreuraanslagen beleefd. Met honderden doden en meer dan duizend gewonden. Nu proberen sommige overlevenden van die aanslagen... samen met de daders verzoening en heel misschien verwerking van dat leed te bereiken. Correspondent Michel Maas bezocht een zogenaamde massaverzoening. Ja, dat was Vanuit het kantoor zien deze mensen hoe terroristen... een bom in een Starbucks laten ontploffen. Er wordt geschoten. Acht mensen komen om het leven. 23 anderen raken gewond. Dit gebeurde op 14 januari 2016. Het was de zoveelste terreuraanslag in Indonesië en voorlopig de laatste. De slachtoffers van al die aanslagen en de terroristen komen elkaar zelden meer tegen. Behalve vandaag. 120 ex-terroristen en enkele tientallen slachtoffers zijn in een hotel in Jakarta bij elkaar gebracht voor een massa-verzoening. Het spektakel is groots opgezet. Zeven ministers nemen eraan deel. Er zijn toespraken, filmpjes en reclamespotjes. Maar er is vooral kritiek. Harde kritiek. Dit spektakel heeft niks met verzoening te maken. Echte verzoening is een proces dat tijd nodig heeft. In het begin voelde ik haat tegen de daders... Maar ik heb nagedacht, lang nagedacht. Waarom moeten we haten? We moeten ze vergeven. Deze stop. We heeft zelfs vergeven. nodig gehad om een proces veranderen. Het proces een proces ik begon in 2011 mijn radicale ideeën langzaam te verliezen. Maar het duurde tot 2017 voordat ik er definitief uitstapte. Critici vragen zich daarom ook af wat het nut is van deze eendaagse massaverzoening. Het is politiek, zeggen ze. De organisatie is in handen van de nationale terreurbestrijding. Die heeft nog nooit iets met verzoening te maken gehad, maar wil dat kennelijk wel graag. En ze heeft het geld om iedereen drie dagen in dit hotel te stoppen. Ik werd uitgenodigd, dus ben ik maar gekomen. En mijn vliegticket werd voor me betaald. De echte organisatie voor slachtofferhulp moet met ledenogen toezien... hoe haar werk nu wordt gekaapt. De overheid heeft ons opgericht, maar geeft ons nauwelijks geld. Deze terreurbestrijders die hebben honderden miljoenen. En wij moeten het doen met nog geen 6 miljoen per jaar. De slachtoffers en ex-terroristen zijn een speelbal geworden... in een spel om macht en budgetten. Maar degenen die zijn gekomen hebben daar geen boodschap aan. Het was niet zo slecht, die ontmoeting met terroristen. Ze begroeten ons, maakten excuses... En we knuffelden. Dat is toch een mooi resultaat. Michel Maas was dus bij zo'n massaverzoening in Indonesië. 16 minuten voor 7. We gaan kijken naar verhalen van de kranten... en de belangrijke nieuwsites. Binnenlands nieuws, Elisabeth. Ja, Het gevangenisziekenhuis in Scheveningen maakt gevaarlijke fouten met medicijnen. De patiënten krijgen regelmatig de verkeerde pillen voorgeschoteld, schrijft het AD. Er is zelfs een keer een gevangene 20 minuten bewusteloos geweest... omdat ze de verkeerde medicijnen had genomen. De vrouw heeft een klacht ingediend bij het regionaal medisch tuchtcollege. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in een reactie de klachten serieus te nemen... en dat een externe partij zich over de zaak gaat buigen. De criminaliteit in Nederland neemt af, schrijft de Volkskrant... op basis van de cijfers van de Nationale Politie. Vooral het aantal gevallen van straatroof en de handel in drugs... lag in 2017 in veel gemeenten veel lager dan in 2015. Er zijn wel grote regionale verschillen. Zo nam in Amersfoort bijvoorbeeld de handel in softdrugs toe... ten opzichte van twee jaar geleden. En Katwijk noteerde meer straatroven. En uit de inbraakcijfers blijkt ook dat mensen... vooral met de jaarwisseling op hun hoede moeten zijn. Het Centraal Planbureau pleit in de Telegraaf nog maar eens... voor extra goedkope huurwoningen in de grote steden. Hoogopgeleide starters vallen nu vaak tussen wal en schip... omdat ze te veel verdienen voor een sociale huurwoning... maar te weinig voor een koopwoning. En verder blijkt uit het onderzoek van het Centraal Planbureau... dat mensen die in een stad wonen tegelijk ook meer verdienen. Amsterdammers verdienen bijvoorbeeld tot 11 meer... dan mensen in plattelandsgebieden. En voor veel mensen is het afzien in de kou... maar als het aan de vogelaars op Goeree-overflakke ligt... mag de temperatuur nog wel even onder nul blijven... want daar is een zeldzame witkopgors gesignaleerd. En daar zijn veel vogelaars van heinde en verre voor naar Goeree gekomen. De vogel komt normaal gesproken voor in Siberië... maar is met het koude weer mee naar Nederland gekomen. En het beestje is best schuw, zegt deze man tegen RTV Rijnmond. Ik ben drie dagen bezig geweest. Elke dag ben ik eventjes bezig kijken...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 het ja, mannetje dat is weer de, heel ja, opvallend. Klopt, ja. dus ik het zie op wel... die plaatjes Abba. nu voor me. Oké, okay, dat was het binnenlands nieuws dan. Uh, dan gaan we naar de situatie op de weg. O, o, wat, wat doen ze tegen die, die ijsplaat uh, bij Den Haag, Wijnand? Ja, ze zijn uh, volop bezig met het weghalen daarvan... door middel van strooiwagens... en uh, nou ja, alle andere middelen die ze daar ter beschikking hebben. Maar voorlopig ligt die ijsplaat er nog... door een lekkage op de A12 bij Den Haag-Malieveld. Het is een lekkage boven, het, uh, boven de weg in een gebouw. Dus het is allemaal wat lastig. De weg is voorlopig in beide richtingen. Dicht, omrijden kan via de N14. Het is niet het enige probleem wat we op dit moment hebben. IJspegels die hinderen het verkeer op de A16 Breda Rotterdam bij de Drechttunnel. Daar staat nu 14 kilometer verder vanaf Zevenbergse hoek. De rechter tunnelbuis is dicht. Verderop zijn er gaten in het wegdek gevallen, ook door de kou bij de Van Brineoordbrug. Er zijn twee rijstroken dicht op de parallelbaan. En de A29 is een probleem, bergen op Zoom Rotterdam. Voor de Heide-Noord-tunnel, drie kwartier vertraging. Ook daar hangen ijspegels aan de tunnel. Twee rijstroken zijn dicht. But not for me There'll be no more lies now So you say I'm a fool You're a sage Yes, I'll try to wax my age This is no so And Jackson, so you say. Er werd al dagen naar uitgekeken, de eerste marathon op natuurijs voor vrouwen en mannen. Wij waren er gisteren zelf bij, bij het boren en het bellen en het beslissen waar die gehouden zou worden. Nou, het was in Haaksbergen, daar lag net iets meer en net iets beter ijs dan in Arnhem. En goh, het was goed koud langs de baan, merkte verslaggever Mark Hamer. En als je hier aankomt, wat je onmiddellijk opvalt, de dames die moeten gaan schaatsen, maar die zeggen ook al tegen elkaar gelijk. Ja, wat koud is het hier. Ja, hè? ja de wind maakt het echt koud. En jullie zijn toch wel wat gewend, neem ik aan. Het is wel een frisbeentje hier. Ja, dat valt wel onmiddellijk op, op, hè? Ja, je voelt het gelijk. Hoe is het toch wel weer om op ne in Nederland op natuurijs te schaatsen? Ja, superleuk. Iedereen wordt er hartstikke enthousiast van, dus uh, het is toch altijd wel speciaal. Ja. ja, ik ga even nog even naar binnen. Oké. Okay. Right, succes. <laughs> ja, en als je dan nou warm naar binnen stapt, dan sta je in een kantine. Aan de ene kant kunnen de mensen zich inschrijven. Aan de andere kant staan er wat mensen van het bestuur. Dag. Ja, ik ben het veel. De voorzitter van ja, het comité dat, uh, dat de wedstrijd organiseert, ja, is de, de zesde keer al in, in, in 18 jaar dat u mag organiseren. <laughs> uh, ja, sterker nog, wij doen eigenlijk nu uh, tien jaar mee. En uh, in die tien jaar hebben we inderdaad zes keer de eerste uh, georganiseerd. Ja, ja waar heeft, heeft u het meeste zin in? Ja, ik heb de schaatsliefhebber, dus uh, ja. Die, die, die marathonwedstrijd vind ik heel erg mooi om te zien. Maar vandaag ook het opbouwen met al die vrijwilligers die er komen helpen. En als je dan al die mensen zo bezig ziet en je zit op een gegeven moment met z'n allen lekker aan de kool stampot, Ja, en allemaal tevreden mensen. Dat is, voor mij, ja, daar, daar kan ik heel trots op zijn. Ja, je ontkomt er niet aan om naar buiten te moeten. Dat gaat ze wel zien. Heel mooi. Wat delen jullie uit? Handschoenen. nodig? Ja, uh, yeah. dankjewel. Hartstikke lekker wel. Nee, top. Ja, wat een meneer. U komt kijken. <laughs> ik kom kijken inderdaad. Ja, koud, koud hè? Ja, zeker koud. Ja. En dan denk je, heb je goed voorbereid. Drie, drie paar kleding aan, zeg maar. Maar ja, geen muts en uh, geen handschoenen. Oh, hè? maar ja, gelukkig. Delen ze dat hier uit? Ja, absoluut. Dus gelukkig wel. En daar uh, ben ik te blij mee. En dan kan ik uh, mooi warm kijken. Oh, warm, warm. En terwijl ik langs de ijsbaan loop, waar de dames hun schaatsen aantrekken... Ja, dan word ik toch ook heel wat geklaagd. Goed, warm ingepakt gepakt en gaan we er tegenaan. Ja. Ja, nu zullen ja. mensen zeggen, ja, die, die radioverslaggever is van suiker. <lacht> nee, nee, nee, u heeft nee. gelijk dat het hier ook koud is. Ja, Oké, okay, okay. nee, dat, nee, dat, dat, dat wilde ik even. Hard. Dat wilde ja. ik even horen. Ja, en wij gaan tenminste nog sporten, maar u ja. staat best wel stil. Ja. Zeg maar. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Rondlopen wat maar kan. <laughs> ja. Nou, succes. Ik ja, ga, ik ga dicht bij het wel welkastje staan. Ja. Ja. Succes. Doe je nog een beetje vol, meneer? Nou ja, net, hè? Net, hè? Ja, het kan net. Hoe vindt u het? Eh, prachtig. Ja? Ja. Wat is er zo mooi aan? Ah, oh, geweldig. Ja, ik vind schaatsen sowieso uh, mooi. En, om, om het uh, nu in de buurt uh, blijft te zien, is prachtig. Gezellig. Gezellig, een avondje ja. in de kou staan. Ja, ja, heerlijk, heerlijk. Ja. <laughs> afzien, maar dat geeft niks. Nee? Nee, nee, nee. Dus niet alleen de mensen op het ijs moeten afzien, maar u ja, ook? Wij, wij ook. Ja, maar goed, ik ben uh, dik ingepakt, dus uh, gaat prima. Na een klein uur schaatsen bij de dames en een dik uur schaatsen bij de heren, ja, komt de finale in zicht. Ik hey, klapt me helemaal warm hier. Nou, de laatste ronde hè, gaat erin. Hey, kom moeten we erbij zijn, hè? Met ja, op. Wees in part 7, de team heeft bij de vrouwen won Manon Kamminga, bij de mannen Simon Schouten. Dat was dus de eerste marathon op natuurijs voor vrouwen en mannen in Haaksbergen. Vandaag wordt er natuurlijk ook geschaatst in Arnhem trouwens, ook een marathon. Maar de professionele schaatsers zijn niet de enigen die het ijs op gaan. U en ik ook, althans de liefhebbers. Die willen ook graag rondjes rijden op natuurijs. Martijn van der Zanden is zo'n liefhebber, hè Martijn? Ja, enorm. Ik hou enorm van schaatsen. Het is mijn lust en mijn leven. Nog nooit op ijzers gestaan. En dat ga jij ja, vanochtend dus... doen. Ja, nu nog niet. Nu zit ik nog veilig in een, in een kantoor bij het, op het kantoor van Erik Ekkel. Die wilde namelijk een jaar of tien geleden ook gaan schaatsen. En ging op internet kijken van... waar kan ik een mooie plek vinden om natuurijs te vinden. Maar dat kon je niet vinden. En toen dacht je, dan begin ik zelf maar een website. Ja, toen, uh, ik had al een eigen domein. Dus toen heb ik wat punten op een kaart gezet... die ik her en der uit een... Uh, een blog of een forum haalde. En uh, die kaart heb ik toen gepubliceerd. En uh, ik weet het nog goed, want uh, vanaf dat moment uh, kwam ik zelf... Eigenlijk niet meer naar schaatsen toe. Ik woonde toen nog in Friesland, dus uh, daar was het wel goed schaatsen. Maar uh, ik kreeg het heel druk. En uh, vanaf dat moment, elke winter, is het eigenlijk raak. Ja, en gisteren zei je inderdaad: vertelde je meer dan 100.000 mensen die op jouw site gekeken hebben? Ja, gisteravond uh, net over de 100.000. En vandaag gaat het wel weer die kant op, denk ik. Omdat uh, ja, iedereen uh, die zit toch uh, te kijken: waar zal ik nu weer eens naartoe gaan en waar is het veilig? Ja, nou We hebben de site nu inderdaad hier ook voor staan. We zien een kaartje van, uh, van Nederland. Daar zien we heel veel uh, rode puntjes op, maar ook groene. Puntjes. En die groene puntjes, dat zijn de plekken op natuurijs, dat zijn de enige die je nu op dit moment ja. voorop staan, waar je waar je kunt schaatsen. Ja, die, ja, die rode, als je als je leest, als je op zo'n punt klikt, dan zie je eigenlijk een soort mini-blog van dat, uh, dat punt, uh, die plek, waar heel veel mensen hun commentaar op uh, posten. En uh, ja, ik zet ze in het begin uh, op rood, omdat natuurlijk, het is niet duidelijk of ze al betrouwbaar zijn krijg ik van meerdere mensen te horen dat daar geschaats kan worden... dan zet ik hem op groen. Maar groen wil niet betekenen dat het echt absoluut veilig is. Je moet echt nog wel goed uitkijken, want er kunnen nog wat wakker zijn... er kunnen nog wel plekken zijn waar het niet uh, schaatsbaar is. En, uh, maar goed, in de gaten houden dus. Ja. En de betrouwbaarheid zit voor jou in het feit... als meerdere mensen melden, op die plek heb ik geschaatst en het was goed... dan zeg jij, ja, dan, dan, dan moet ik dat maar vertrouwen. Ja, ja, dan zet ik hem inderdaad op groen en soms... Uh, krijg ik dan van iemand te horen van... hé, hey, dat kun je echt niet doen, want er is toch nog een wak. en dan zet ik hem gewoon weer op rood. En plus, dan komt er een waarschuwing bij. En zo is het eigenlijk een site geworden... die, uh, die mensen informatie geeft over waar het, uh, waar het goed is, waar het niet goed is... en waar je echt op moet letten. En ook tips over waar je moet parkeren, enzovoort, enzovoort. Dat staat er ook bij. Ja, nou, we zitten nu zelf in de buurt van als We zullen inderdaad even gaan inzoomen op het kaartje. Dan zullen we eens even kijken welke plek wij uh, naartoe kunnen gaan. Jij, jij kent dit gebied beter dan ik. Wat, wat heb je in gedachten? wat ja. Wat is goed? Kijk, hier uh, bij Deventer uh, dan heb je een, uh, een plantsoen in Deventer. Nou, dat is niet zo spannend. Dat is een hm. vijvertje. Maar als je dan in de buurt van uh, Zwolle gaat kijken, dan heb je de tichelgaten en uh, daar zie je dus heel duidelijk al een behoorlijk verhaal van mensen die daar geschaatst hebben. Ik zou dat vijvertje e, nou, laat doen, doen, Martijn. We eens even naar de schaatsen pakken en die kant op gaan. Oké, okay. Martijn, we horen je later.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 Kijk vanavond naar Focus om vijf voor half tien bij de NTR op NPO 2. We begeleiden u van A tot Z bij uw woningmatch. Ga nu naar match-homes.com. Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt... ik wil een beter bed. Nu de Karls van Arendal Bokspring voor maar 979 euro. Kijk op beterbed.nl. NPO Radio 1.